11 uur. Joris Stuberinski met het NOS. Veel burgemeesters missen steun van politiek Den Haag als het gaat over vluchtelingenopvang. Dat blijkt uit een enquête van het Blad Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters. Ze vinden dat het kabinet ze in de kou laat staan en te weinig doet om draagvlak voor opvang te creëren. Sommige burgemeesters vinden dat premier Rutte zich vaker moet laten zien. De meeste zaken in het winkelcomplex Den Haag Megastores... gaan vandaag weer open na een brand in een groothandel ernaast. Dat bedrijf is vannacht verwoest. Drie winkels kunnen door de brand niet open. Ze hebben te veel rook- en roetschade opgelopen. Er komt een fusie aan binnen vakcentrale CNV. De bonden vakmensen en dienstenbonden gaan samen... en worden vanaf 1 januari CNV vakmensen. Die bond heeft dan 160.000 leden die in de private sector werken.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 De Noorse krant Aftenposten heeft excuses aangeboden voor een overlijdensbericht van de kerstman. Tussen de familieberichten werd deze week ook de dood aangekondigd van Olausen Julenisse, oftewel onze geliefde vadertje kerst. De hoofdredactie van de Deense krant zegt dat dit nooit gepubliceerd had mogen worden en onderzoekt nog hoe de nepadvertentie toch in de krant is gekomen.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 Met Met nu. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.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 Nu, uh, nu beginnen we wel, we hebben de koekjes opgegeten zo te zien. Hiervoor werd gezegd dat Technicus een koekjesmonster was. Dat klopt. Maar het tweede uur Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort, welkom allemaal weer. Wij gaan de tweede uur praten met Noortje Olimuller over het muziekpodium. Altijd gezellig op zondagmiddag. We gaan het hebben over de opening van de ijsbaan en het bouwen van de ijsbaan. We gaan het hebben met Paul Olieslager over het jubileumgenootschap Genootschap Zandvoort. En daarna uh, heb ik Peter Bluis al zien lopen met een ontzettend grote zak met loodjes. De eerste december loodentrekker. Ja, ja, ja, ja. En ik heb er twee in, dus moet bijna... Die, die, zal, er, bij. ik, die zal ik net voorbij komen. Die ging, die ging een andere bak in, geloof ik. Heb jij al een loodjes ingeleverd, Noortje? Nee, nog niet. Ik moet wel de, de inkoop in Zandvoort doen en dan uh, de loodjes. De in Zandvoort doen, ik ga eraan denken. Ja. En wanneer is de trekking? De eerste trekking is nu en elke week is er een trekking. En oh, dan elke is het in... week, oh, maar dan komt het nog wel. In januari is de, uh, de hoofdprijsentrekking. Ja. En daar zullen we straks nu wel wat uh, over horen van Peter Bluis. Ja, Noord... Noordje wint een museumjaarkaart wel, denk ja, ik. Ja, voor het Zandvoort Museum. Oh, leuk, ja. <laughs> wij hebben weer een prachtige folder gekregen. En uh, wij hopen u te zien in het Zandvoort Museum. Ja. Is dit het vervolg? Of moeten we het eerst over zondag hebben? Nou, zo, mag ik, mag ik? Ja, ga je gang. Zondag hebben we, dus morgen hebben we een museumpodium. Zoals gebruikelijk uh, elke eerste zondagmiddag van de maand. En we hebben nu trio tango extremo. En dat is moderne en klassieke tango muziek. Nou, de inloop is om half drie. We, zijn, uh, we beginnen om drie uur. En de kosten zijn een tientje, inclusief een drankje en een kopje koffie. En als je wil dansen, mag het ook nog. En als je goed kan dansen, nou ik hoop dat er mensen zijn die echt goed tango, tango kunnen, ja. Want dat zou ik dus. Heel, ik ga wel de opstelling zo maken dat er gedanst kan worden. Ja. We zijn benieuwd. Dat is, uh, dat is dus zondag. voor uh, nu zondagmiddag. En daar hebben wij natuurlijk het Wintertheater in uh, december. En dat gebeurt met een hele hoop uh, voorstellingen. We hebben volgende week, 9 december, op woensdagmiddag... een verhalenvertelster. Dat is Marion Recour. Dat begint om twee uur tot half vier. En uh, die verhalenvertelster die vertelt een verhaal van acht tot achtentachtig... Dus iedereen kan binnenkomen. Er is een kopje koffie en een kopje thee. Zoals gewoonlijk zijn we weer gastvrij. En dan hebben we natuurlijk de rest van de maand een hele hoop voorstellingen. Maar dan kom ik nog apart voor naar de raad. Voor elke keer? Maar en, ik, uh, nou, niet voor elke keer. Ik combineer ze. We volgende hebben, week hè, kom jij nog een keer terug daarover. Ik kom de 12e en ik kom de 19e en de 26e terug. En de 19e neem ik uh, Fred Roosenhart mee. Want die heeft dan. Een hele leuke nou, voorstelling voor In Hotel voor Hoogland kinderen. al een kamer voor je gerust. Ik gewoon blijven slapen. Oh, ja. uh, wat mij opvalt in jullie wintervoorstelling is dat er twee kindervoorstellingen in Job zijn. Uh, verwacht je ja. daar meer van of komt er nou, meer publiek ik... op af? Ik denk dat daar, het is voor kinderen is het heel erg leuk. Mm. Het gaat over een kleermaker. Die verwacht zijn zoon thuis. En die moet een nieuwe kleren voor zijn zoon maken. En, helpen, en de kinderen zijn daar interactief mee bezig. Wat wij ook bij het Wintertheater hebben staan... is een hele grote verkleedkist. En dan kunnen mensen selfies maken met de meest gekke kleding. En die kleding is beschikbaar gesteld door Hildering. Dus dat is heel erg leuk. Dus ja, dat kan ook, uh, elke dag dat we open zijn. Ik zie ook dat jullie een uh, mini-tentoonstelling van Hildering hebben. Ja, dat is een klein theatertje zaal. gemaakt. Dat is heel leuk. Ja. Ja. En, en uh, daar proberen we de voorstellingen te doen. Maar het podium dat vindt over het algemeen in de grotere zaal in verband met de akoestiek uh, plaats. Wordt vervolgd volgende week. Wordt volgende vervolgd week. volgende Ik week. Moet In ieder geval, <laughs> okay, uh, je moet eruit. <laughs> morgen tango extreem. Tango extremo. En ja, mensen die kunnen dansen zijn van een harte welkom. Mensen die niet kunnen dansen? Even goed. Dan goed. Rob? Oh, dan ben ik ook welkom. Kijk, okay. dat wil ik meedoen. Ja, <laughs> Absoluut. Rob <laughs> okay. de Graaf zit tegenover nooit je ontzettend bedankt. Ja, uh, Wij hopen dat jij het in december lekker druk krijgt in, in het museum. Ik hoop het. We doen ons best. Prima, dankjewel. Okay. Succes. Uh, Rob de Graaf gaat zondag niet dansen, heb ik begrepen. Nee. Tegenover mij zit Rob de Graaf, eh, voorzitter van nou, de ijsdansen, stichting. Ijsdansen. Ijsdansen, ja. Ja. Ja. Nou, ja. dan donderdag heb jij weer gelijk. Ja. Ja, ja, dat lijkt me ook erg leuk. Ja. De stichting Winterwonderland-Zandvoort. Daar ja. ben jij voorzitter van. Ja. Um, Roy Zandberg. Goedemorgen. Goedemorgen. En Leo. Onbekend. Onbekend verder in Zandvoort. Ja. Dat um, moeten we ook vooral zo houden. moeten het ook vooral zo houden. Ja. Van, uh, van, allemaal van de stichting. Ja. In uh, verschillende uh, settings. Ja. Jij bent voorzitter? Ja. Mag ik jouw functie weten? Ik doe met name de IT, social media en eigenlijk uh, ook een beetje de sponsoren, de doeken en gewoon lid de, van het de, bestuur. De, de lid van het bestuur, maar uh, een beetje de openbaarheid ervan. Ja. ja, klopt. En Leo, die is meer van uh, de, de chef-ijsmeester. Die opbouwt, Die zie ik altijd met zo'n dikke jas lopen. Ja, voor de ijs hè? Voor de ijs. Voor het ijs. Om met uh, Rob te beginnen. Ja. Dit is het vijfde jaar ja de nee, zesde jaar zesde jaar zesde jaar. jaar alweer okay. vorig jaar hebben we ons vijfjarige jubileum gevierd en um, gaat dat hetzelfde of uh, hoe bedoel je hetzelfde? Nou ja, ik zie, uh, ik zie de bankjes verdwijnen en ik zie Leo ja, daar ja, ja, ja. druk lopen. Eigenlijk, eigenlijk is het een herhaling van ja. zetten. Uh, aanstaande woensdag uh, is de gemeente weer uh, drukdoende om ons uh, plein, zoals we dat uh, drie weken mogen noemen, weer helemaal vrij te maken van banken, uh, et cetera. Zodat uh, in ieder geval de ijsbaan planken of de houten ondergrond neergelegd kan worden. Dan gaat uh, Leo uh, twee dagen, eigenlijk drie dagen, met al zijn mannen aan de slag om de baan uh, neer te leggen, apparatuur wordt afgeleverd. Mel in Dreuze, die hier niet is, dat is onze Bob de Bauer. Die gaat weer de tent of althans de ski hut, zoals wij dat noemen schaatshut moet ik het noemen, opzetten en alle apparatuur aan uh, sluiten, et cetera. En dan hopen we om uh, zaterdag uh, vijf uur de officiële opening uh, te gaan doen waar wij uh, Gerard Kuipers uh, wethouder uh, van de gemeente Zandvoort voorbereid hebben gevonden. Heel, toe heel toevallig, ja. Om <laughs> um die uh, te, laten, te laten openen. Hoe, dat, hoe die dat gaat gaan doen weten we nog niet. Ik heb maandag een afspraak met hem. Hij zit vol met plannen, dus ik ben zeer benieuwd. Ja, wij ook. Ja. Um, ga hij neemt ik even de, de keukenstoel de... al mee, heb ik, ik begrepen. Ik heb begrepen van wel, ja. <laughs> Achter zijn <de> stoel. <laughs> Laat het hem niet horen. Nee. En dat ruimt dan, daar mag niet met Norm. Klopt. Je mag alleen klopt, met, nee, alleen met ijshockey schaatsen. Gehuurde schaatsen. Je mag met je eigen schaatsen komen. Waarbij ik wel even nadrukkelijk wil melden dat het niet zo is dat als je eigen schaatsen hebt, je gevrijwaard bent om zomaar die baan op te gaan. Je moet altijd even eerst een bandje kopen. Dat is niet bij de, bij de jeugd heel erg bekend. Want normaal gesproken ga je de, de, de ijshut in, zeg maar, om een bandje te kopen wat je recht geeft op schaatsen sowieso. Mag met eigen schaatsen dan toch wel even een bandje kopen, want dat is onze verdienste. Ja, logisch. Uh, IJsmeester? Ja? ja. Uh, ik hoor uh, in het Haarlemse nogal wat problemen over ijs, omdat de buitentemperatuur uh, nogal hoog is. Uh, uh, wat is jullie verwachting daarvan? Nou, tot uh, plus 15 graden kunnen wij uh, nog een hele mooie ijsbaan neerleggen, als het maar niet te hard waait. Dus het dus, dus ja, ja, komt wel goed, het kost alleen heel veel diesel. Uh, regen? Stroom. Vervelend? Regen is altijd vervelend. Ja. Regen en wind. Regen, ja, de regen en wind is finest. Is is volgens mij heb je dat wel eens verteld, dat al het water wat erop ligt, ja. dat wordt uh, in de avond een klein beetje gesmolten. En dan wordt in de nacht een nieuwe ijslaag gelegd. Ja, ja, ja. Om, om je, als je elke dag een beetje water opspuit, heb je op een gegeven moment een van 20 centimeter. Dat kost nog steeds meer, veel meer energie om, hmm. om uh, op te stoken. Wij, uh, wij laten op s'avonds een beetje afkoelen, opwarmen tot plus 4 graden s nachts. Dan, uh, dan gaat de bovenlaag die gaat smelten. Onderlaag blijven vroren. Uh, Morgen is zetten we hem weer op min 8, min 10. Meestal rond de uur of 6, uh, 5, 8 En dan afhankelijk van de buitentemperatuur. En dan hebben we om 10 uur weer een perfecte ijsbaan over het algemeen. En, en laat je ook water weglopen dan? Dat loopt als, van, dat van de bovenkant te, af. Te af de dikke laag. En als het, uh, het te veel regent en te veel water valt. Ja. En het, het smelt er veel af, dan gaan we inderdaad weer water opspuiten en laten we hem doorvriezen en dan laten we het water ja. weer bevriezen. Ja, je hebt natuurlijk ook veel van de schraapijs wat, uh, wat ik dan ja. weggeveegd zie worden en ja. dat kan je er mooi opvullen met, met water. Ja, ja. Uh, dat, dat, dat gaat er overdag vanaf, dat is natuurlijk mm -hmm. dus ook water, maar dat is uh, relatief weinig water hoor, dat lijkt heel veel. Maar... Nou ja, als je het allemaal bij elkaar veegt, ja, ja. absoluut. Dat ja. is een hele berg. Roy, IT, social media, sponsors, Ja. we praten over geld. Ja. En, uh, ik zou afgeschoten worden door uh, de voorzitter, maar we gaan het <laughs> toch over geld hebben. Want zonder uh, sponsoring geen ijsbaan, toch? Dat klopt helemaal. Zonder sponsoring, zonder vrijwilligers is het uh, bedoel, uh, niet ja, mogelijk. De, de vrijwilligers wil ik zelf ook nog even zeggen. <laughs> uh, hoe komen jullie aan de benodigde uh, financiën? Uh, nou, wij zoeken natuurlijk uh, uit de Zandvoortse uh, ondernemers uh, sponsoren. En uh, elk bestuurslid uh, probeert deze te benaderen om te vragen of zij uh, ja, de ijsbaan een leuk project vinden en of ze daar uh, hun steentje aan bij willen dragen. En gelukkig zijn er heel veel uh, Zandvoortse ondernemers die daar uh, een akkoord op geven. Is het uh, schrapen of kom je uit? <coughs> ja, we komen tot nu toe uit, want tot nu toe kunnen we elk jaar de ijsbaan neerzetten. Oké, okay, ja, prima. Um... Social media, wat, is er een, een Facebook Winterwonderland Zandvoort? Ja, we hebben een Facebookpagina, we hebben een Twitterpagina, we hebben een website uh, ja, waar, waar dus, uh, de winterperiode heel veel bezoekers overheen komen. Dus uh, voor degenen die uh, informatie willen hebben, die kunnen naar uh, Facebook Winterwonderland Zandvoort? Zandvoort. Zandvoort. Ja. Okay. Ja, en de website is ook ijsbaanzandvoort.nl. De uh, bezoekers daarvan: merk je nu dat uh, door die publiciteit die je zoekt, uh, ook mensen van buiten Zandvoort uh, naar de ijsbaan komen? Ik heb uh, vorig jaar de statistieken bekeken en inderdaad, dan kan je zien waar een beetje van. Uh, oh, je houdt het wordt. bij. Je, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En ik zie ook dat inderdaad buiten Zandvoort er uh, bezoekers komen naar de website. Ja. Oké, okay, leuk. Maar het is wel allemaal. De meeste bezoekers zijn allemaal regio, Zandvoort. Zandvoort, regio. en jeugd mag ik aannemen. Dat, dat kan ik helaas niet meten. Of dat, uh... Als ik kijk en als ik langsloop, zie ik weinig ouderen op de, of volwassenen. Op de ijsbaan? Op de ijsbaan. Nou, er zijn avonden zoals de curlingavonden, die zijn, uh, zijn oh ja, volledig ja, ja, ja. bezocht door, door ja, uh, ouderen ja. en ondernemers en de kroegen. De, en, uh, de, en, uh, de, ja, hartstikke de, gezellig. Je haalt het zelf wel aan, dus ik neem aan dat de fluitketels weer uh, ja, uh, ja, maar uit de kast getrokken worden. Het, absoluut. Ja, die worden helemaal geoptimaliseerd. <laughs> ja, de fluitketels zijn weer gerepareerd. Kan uh, men uh, zich al opgeven voor de curlingwedstrijd Dat uh, is toch gebeurd? Nou, er zijn nog uh, een paar plaatsen vrij. Uh, je kan je tot 10 december opgeven bij uh, Maarten van Fit at the Beach. Of je kan, uh, kan mij een mail sturen, dan communiceer ik weer met Maarten. 10 december sluit het. En dan hebben we twee voorrondes. Eentje op 15 december van uh, 8 tot 10 uur. De, twee ronde, de tweede voorronde is 22 december van 8 tot 10 uur. En dan de uiteindelijke finale is 29 december. En we praten wel over teams, hè? Teams, ja. Minimaal vier, minimaal vier leden. Minimaal Als je, in het je meer leden wil, dan kan dat, maar dan zal je nee, zelf in je het zelf team ver... moeten uh, roleren. Dus uh, teams van Zandvoort, uh, schrijf in, want uh, vol is vol. Juist. En het zal wel drie avonden feest worden, uh, als ik ja. het zo bekijk. Als het aan ons ligt wel, ja. <laughs> Rob, um, drie dagen feest is uh, niet genoeg. Het moet uh, wat is het, drie weken feest worden, geloof ik. Um, uh, geen feest zonder vrijwilligers. Daar hebben we hebben het uh, uh, net ook al over gehad met de burgemeester. Uh, hoe, hoe zit jij in je vrijwilligers? Heel erg uh, ruim. Ja. Wij mogen uh, heel trots zijn als stichting dat uh, we elk jaar nog nieuwe meldingen krijgen. Er zijn ook een aantal repeaters uh, zoals dat heet. Die hebben dan vorig jaar gezegd van nou, nu even niet. Maar eigenlijk missen we het wel, dus die komen weer terug. Uh, ik moet ook wel aangeven dat wij als bestuur er alles aan doen om de vrijwilligers zoveel mogelijk te eren. Zoals wij dat uh, noemen. Zo hebben we altijd een aftrap en we hebben een afsluiting aftrap hebben we dit keer gehad in BMW Experience op het circuit, waarbij we als verrassing hadden voor de vrijwilligers dat ze een rondje mee mochten slippen. Daar werd heel veel gebruik van gemaakt en ik kan je echt aanbevelen, als je het nog nooit gedaan hebt, doe het. Want het is fantastisch. Echt fantastisch. Ik heb het al een keer mogen proberen. Ja, ja echt ja. leuk. Echt heel leuk ja, Absoluut. Nou, de sluiting is altijd bij, bij XL, waar Mike en Hannie ons voorzien van de maaltijd en wij de drankjes voor onze rekening nemen. Ja, en alle vrijwilligers zijn daar gewoon heel erg van gecharmeerd. Dus ze komen ook weer terug. Mm -hmm. Ingrid Muller, die hier uh, helaas niet is, want die ligt met uh, griepen op oh. bed. Maar luistert vast, wetenschappingen. Uh, die uh, zorgt voor de indeling van de, de vrijwilligers. En die zorgt ervoor dat iedereen een mooie shifts heeft. Ze kunnen onderling ruilen. Dus dat is allemaal prima geregeld. Je hebt nogal... Uh, um... Wat verschillende soorten vrijwilligers. Hè? Je we hebben eigenlijk ja. ijsmeesters, ja. je hebt uh, uh, mensen die de schoenen verhuren. Of de, ja, de, de, de, we de de hebben twee, twee typen vrijwilligers eigenlijk. Ja. De vrijwilligers die ingezet kunnen worden voor de schaatsverhuur of de koek en sopie, zoals wij dat ja. noemen. Er zijn er die heel erg de voorkeur hebben voor koek en sopie, De anderen weer voor het schaatsen. Maar dat, dat, dat, dat gaat vanzelf. En uiteraard Leo. Uh, de bouwploeg. Uh, mannen, in feite. Die, uh, die, de, die de IJsbaan doen ja. en Melwin Dreusen uh, ja. in de ploeg. Uh, Rob, dat was eigenlijk een vraag die ik ook had. Die koek en zoopie, die ja. exploiteren jullie zelf ja. als inkomstenbron? Ja, dat doen wij zelf. Uh, het allereerste jaar, heb ik begrepen, maar toen was ik er nog niet bij betrokken, heeft men geprobeerd dat uit te besteden. Ja, en als je het uitbesteedt aan een horecagelegenheid, die willen verdienen. Ja. Wij ook, maar zij des te meer. En op de wat stillere uren gaan ze dicht. Ja. En dat vonden wij geen goed idee. Vandaar dat we in eigen beheer uh, dat hebben gedaan. Ja, en het is een inkomstenbron. Dat, dat is een levert absoluut, geld op. Ja, dat is een absoluut inkomstenbron. En dat hebben wij ook hard nodig. Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Nou, misschien is het er over na te denken om daar zijn uitzending uh, te doen. Uh, een de, de goede morgenzand ja, vanuit, vanuit uh, de nou, blog. Nou, bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd. Ja, ja. <laughs> we gaan het ook zeker intern bespreken. Uh, Leo. Leo, die spijt uh, uh, een beetje de scepter over het ijs, begrijp ik. Uh, hoe zit jij in je ijsmeesters? Want is, mensen vinden het wel leuk, maar blijven ze het ook leuk vinden. We weten dat we het eerste jaar uh, met uh, zes man zijn begonnen. dat We nu een ploeg van vijftien man hebben, waarbij wow. mensen zijn ook die, die heel veel helpen met opbouwen en afbreken. Dus het is echt een uh, mooie groep mensen geworden. Maar zijn er zijn natuurlijk ook mensen die uh, aanwezig moeten zijn tijdens het schaatsen? Dat ja, juist. Daar ja, ja, heb ja, je er ja. genoeg van. Ja, ja, ja, dat is die groep van 15 man die roleert En die doen shifts van een, man, een uur of drie, drieënhalf tot vier. Van morgens acht tot s'avonds <kwijnt> half tien. En dan komt de bewaking. Die, die zitten dan weer ja. vanaf tien uur tot morgens acht uur. <laughs> ik, ik weet dat zes jaar geleden jij een stuk opleiding hebt gehad. Uh, in ijsbereiding. Ja, ja. Uh, jij leidt nu de mensen op? Ja, eigenlijk wel ja. Want dat, dat is, In de praktijk? Ja, ja het is gewoon een, wat die opleiding is: is een rondleiding door de fabriek en uitleggen hoe, hoe je het doet. Ja, maar ja moet dat is het beste geluid. Ja, absoluut. Maar, dat met, maar niet 15 man zit aan die regelkroon, nee, nee, nee, nee, hoor. Dat nee, nee, gaat echt niet lukken. Nee, dat, nee. dat, dat gaat echt helemaal fout. Dus ja. dat is heel beperkt. Maar zo werkt het wel. Kunnen ja. ze beter naar Sierra ja. ook Precies, precies. Als je dat ook ja. nee, nee, dat is. Dan wordt het misschien ijs ja, met ja, Heel zacht. Ja. Mag ik nog even wat zeggen? Heel uh, even. Ja, nou, ik wil even nog wat vragen aan je. Oh, dan mag je dat daarna doen. Wat ik uh, absoluut even kwijt wil, is dat we weer voor het uh, zesde jaar... ...achtereenvolgens in samenwerking met Van der Veld de kinderdisco hebben. Uh, oh ja. Dit jaar uh, wordt de kinderdisco gesponsord, dat wil we ik wel even genoemd uh, hebben... ...door de stichting Schumacher, die uh, ik heb weten te benaderen via via die wegen die blijven altijd fantastisch om uh, te ontdekken. En wij hebben die stichting bereid gevonden om een, uh, een aanzienlijk bedrag daarin te steken. Dus het wordt een disco als uh, geen ander uh, dit jaar. Dus wat dat er gaat, uh, iedereen komen. In de trailer van Van der de Veld. De de Veld weer. Ja, we zijn nog met artiesten bezig, maar goed, dat is altijd uh, eventjes uh, spannend. En we hebben dit jaar iets aparts. En dat is dat uh, twee uh, jonge kinderen uh, voor Kika poffertjes gaan, uh, gaan bakken. Eén keer per week. En die opbrengst gaat totaal naar Kika toe. Wat okay. wij als bestuur daar nog tegenover willen stellen, dat moeten we intern nog even bespreken. Maar het is wel heel erg leuk. De disco uh, is de afsluiting. Ja. Maar ik wil even terug naar het begin. Ja. Dat was mijn vraag. Ja. Hoe laat gaan jullie open? Uh, we gaan als voor de kinderen op zaterdag al om 12 uur open. Die kunnen dan gewoon schaatsen voor een gereduceerd tarief. Dan rond de klok van half vier gaat de baan dicht. Want dan gaan wij als bestuur delen opening, Volk voorbereiden. Zee. Uh, zodra Gerard Kuipers zijn woordje heeft gedaan... Uh, is de bedoeling, maar daar zijn we nog mee in de onderhandeling... een zanger op het ijs en dan kan iedereen die schaatsen heeft of uh, wil gaan halen... Kan gewoon schaatsen. heerlijk die baan op. Tot hoe laat? 9 uur. En dat is in de, de, de dagen daarna ook zo? Uh, de dagen daarna, dat moet ik heel even naar Roy kijken... want die heeft het keurig op zijn, uh, op de zijn website uitgezet. Ja, alle, alle tijden staan op de, op de website. Ik dacht die maandag in ieder geval van 3 tot 9... Zondag geloof ik van 11 of 12 uur tot 9. Door de week is in de middag en in het weekend de hele dag. Ja, maar dat is alleen de eerste week. Want zodra de vakantie is, dan zijn we wel zijn we in de, de ochtend maar open. En, maar per dag staat het op de website aangegeven. Het is duidelijk aangegeven op de website. Men kan daar uh, naar kijken. Uh, wat moeten de kinderen en de ouders betalen? Vijf euro. En als je een rittenkaart neemt, dan betaal je 45 euro. En een kaartje is voor de hele dag? Ja, ja. Okay. En dan staat erbij, uh, uh, schaatsleens zit erin en een, uh, een glaasje drinken voor de kinderen. Hm. Nou, dat is prima. Ik weet genoeg. Wij weten genoeg. We gaan jullie zien. Heren, ontzettend bedankt uh, ja. uh, voor de komst en de uitleg. Uh, zelfs een fanclub hebben jullie ja, meegenomen. Het is Absoluut. fantastisch. En uh, wij zien elkaar op de ijsbaan. Absoluut, dank u wel. Dank je wel. Ga door met het goede weer. Met Paul verder gaan praten, werd me nog even gevraagd om over de ijsbaan een aankondiging te doen. In de eerste week kunnen scholen vanaf uh, s morgens 10 uur tot s middags openingstijd, 3 uur, terecht op de ijsbaan als ze hun uh, lichaamsbeweging, lichamelijke opvoeding of wat dan ook daar willen doen. Dan moesten ze zich aanmelden bij Ingrid Muller en dat uh, kan bij ingrid. Nou, ik zou zeggen, uh, inschrijven. Inschrijven. Tegenover ons. Uh, eerst voorzitter Hildering, nu voorzitter Genootskouwt Wat is de volgende stap? Uh, Paul Olieslager. <laughs> Goedemorgen. Ik Geen idee, joh. Ik, zie het wel, ik zie het wel gebeuren. <laughs> um, het jubileumjaar. Ja. Uh, een tijd geleden heb jij hier zitten vertellen bij een jubileumjaar hoor ik cadeautjes. Klopt. En hoe is dat gegaan? Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Wij hebben besloten om, hè, wat ik toen ook al zei, om geen dure receptie te geven, want dat hebben we hebben gewoon zonder wat geld. Ja. En we hebben een uh, uh, opcelwedstrijd uitgeschreven onder de leerlingen van de Zandvoortse basisscholen. En de bedoeling was dat ze een opstel zouden schrijven over hoe het 45 jaar geleden in Zandvoort was. Hoe ging je naar school? Ja. Speelde je buiten? Of wat sportclub? Uh, wat deed je met vriendjes op straat? Speelde je nog veel op straat? Nou... En de bedoeling is dan dat ze een interviewtje hielden met hun vader of moeder, of opa en oma, of wie dan ook, buurman, buurvrouw. En uh, daar een opstel over te schrijven, een A4'tje, en er mag een fotootje bij of een tekening bij. Uh, nou, dat is gelukt. We hebben uh, ongeveer 40 genomineerde kinderen die volgende week vrijdag 11 december, dat is ook echt de oprichtingsdatum van het genootschap, in het Zandvoort Museum uitgenodigd worden met hun vader en moeder, of met verzorgers, of opa en oma. En uh, daar worden dan twee hele mooie prijzen uitgereikt aan de, aan de. of twee prijzen uitgereikt aan de mooiste gedichten. Iedere school een prijs. En uh, alle scholen die meegedaan hebben. krijgen sowieso een jaarabonnement op de klink van ons. Dus dat is het eerste cadeautje. Dus dat is wel leuk. Je hebt alle opstellen uh, gelezen met het comité, neem ik aan. Ik niet, want de voorzitter hoeft niet altijd alles te doen. Hij hoeft niet alles te dat weten. De voorzitter delegeert. Uh, precies. Dus nee, we hebben Gerard Kuiper, de wethouder, uh, bereid gevonden om juryvoorzitter te zijn. En uh, Gerard van der Laar, kinderboekenschrijver uit Zandvoort, die zit in de jury. En uh, Ankie Joustra en Henny van der Leden. dat zijn de juryleden. En die uh, hebben alles gelezen inmiddels, geloof ik. Dus, uh, Toch mensen uit het onderwijs, hè? Ja ja, ja ja ja ja ja ja drie drie jaar het onderwijs ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. alle drieja ja, ja Henny natuurlijk en uh, Ankie An An ook uh, ja, ja. en uh ja, en, en Gerard, Gerard Thiel, als, Gera hoofd, als, van als hoofd van, van, de, van de school. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is heel leuk. En, uh, ja. Heb je al uh, hints gekregen? Nee, totaal niet. Je nee, dus, uh, nee, nee, nee. bent nee. nog helemaal blanco, je weet nog niet uh, welke, uh, ik weet welke dat kans niet. op gaat. Ik weet ook niet, nee precies, ik heb ook geen idee uh, uh, hoeveel, hoeveel dat er ongeveer binnenkomen. Dit, we hebben wel moeten trekken eraan. Ja? ja, dat vonden we wel jammer, we hadden gedacht, maar misschien zijn we daar de positief in geweest. Uh, ja, dat de scholen heel spontaan zouden zeggen allemaal, natuurlijk doen we mee. En het ging over groep 7. Dus kinderen die uh, goed kunnen schrijven mm -hmm. al en die weten hoe het werkt. Maar ja, dat is toch, toch wel moeilijk ja. gebleken. Ja, ja, ja, ja. Er waren ook scholen die gewoon ja, geen tijd of, of geen dus is, zin... Is de, dat... de te hoog op zo'n school? Geen idee, durf ik niet te zeggen. Mm -hmm. uh, je, wat, wat ik wel grappig vond, dat je in de ene school zie je discipline als je binnenkomt in een klas. En in de andere school is de puinbak. Er wordt geroepen en geschreeuwd in de klas. En, uh, we en gaan niet zeggen welke school dit is. Dus, nee, <laughs> nee nou, nou, nou, hou ik hou het ook op de vlak. Ik hou het Maar in, inderdaad. Nee, maar uh, gelukkig hebben we er wel een aantal gevonden die, die wel bereid waren om leuke opstellen te schrijven. Ja. Dus dat uh, komt helemaal goed. Die uh, winnende opstellen, worden die gepubliceerd ja. in de Klink? Die worden inderdaad in de Klink gepubliceerd. Ja. Kinderen komen ook uh, volgende week zaterdag naar de radio toe die gewonnen hebben. En ze uh, uh, ja, komen in de krant, uh, pers komt erbij, dus gewoon een hele leuke avond. Hele ja, leuk. Ja, half acht beginnen we, dus met limonade en koek. En uh, na de pauze dan krijgt Marjan Rebel het woord, want Marjan Rebel uh, doet de kinderkunstlijn. Ja. En die hangt ook aan het genootschap uh, dit keer. Heel leuk. Dus het thema wordt het genootschap uh, dit jaar? Het thema is het genootschap oud Zandvoort voor de kinderkunstlijn. Ja, we was wel even zoeken hoe we dat moesten doen. Ja. Ja. Maar we hebben de, de groep 8 altijd hè, van de basisscholen die dat doen. En we hebben met Marjan en, uh, en Martin Kiever hebben we ongeveer uh, een, 30, 30 foto's uitgezocht van uh, panden die nu nog steeds in Zandvoort staan. Mm -hmm. Maar aan andere bestemmingen hebben. Het badhuis waar het uit wat is in. Of ja. de HEMA waar vroeger een mooie lunch toen zat. Nou er zijn natuurlijk heel veel panden in ja. Zandvoort die, uh, die er nog steeds zijn. En ook de kerkstraat is er nog steeds. En uh, de bedoeling is dat uh, kinderen... Uh, uh, een foto uitzoeken van een pand. En dan gaan kijken hoe, ziet het, hoe zag het er vroeger uit. Hoe ziet het er nu uit. En hoe zie ik, hoe zie ik het over 20 of 30 jaar dat pand eruit zien? Ja dat is geweldig joh. Nou we gaan zien. Echt wanneer leuk. begint de, de, de eerste schilderdag ze zijn eigenlijk. Zijn ze al begonnen. Zijn ze al begonnen. Ze zijn al begonnen. Bij, op de ONS zijn ze begonnen. En volgens mij heeft Rob Bossink al een aantal foto's gemaakt ervan. Dus op, uh, op uh, kinderkunstlijn. Nee kinderkunstlijn. Okay. We wel denk ik. Eigen eigen Heb, Ja dan uh, kun je zien Ja ja. ja. Dus heel leuk. Genootschap als antwoord, uh, jubilerend. Um, uh, het aantal leden groeit nog steeds. Ja, groeit weer. Want je groeit ziet weer. in de, de vorige keer zei ja. dat we iets teruggingen. Ja, groeit, het groeit langzaam weer. Ja, ja, ja. We hebben wel uh, nu denk ik sinds dit jaar een 30, 40 nieuwe leden erbij. En er zijn er meer bijgekomen als dat er afgegaan zijn. Dus wat dat betreft groeien we langzaam weer. Ja. ja. Dus gelukkig wel. Hoe, hoeveel leden zijn er nu ongeveer? Uh, we kruipen weer naar de 1600. 1600? Ja, dan, is uh, dat niet de grootste <laughs> vereniging in zo'n... Grootste vereniging, ja. Dan ja. ja, ben ik wel heel trots dat ik daar voorzitter van Mag zijn. Grootste club, ja. We zeggen wel eens gekschierend, als het een politieke partij zou zijn, dan hadden we een meerderheid in de raad gehad. <laughs> ik zou zeggen, over twee jaar is je kans. <laughs> nee, dankjewel Ben, dankjewel. Nee, die ik zie, laat ik voorbij gaan. <laughs> ik zie jou wel zitten als wethouder van cultuur. <laughs> nee, nee, nee. Laat me dat maar niet doen. Nee, nee, nee. Um, Afgelopen paar weken geleden was er een, een voorstelling bij In de Krocht Klopt. over het, het uitgaan in Zandvoort. Klopt? Kan je daar wat over vertellen? Ja, ja daar kan ik wel wat over vertellen. Ja. Dat was een, een, een avond die, nou laat ik het netjes zeggen, een redelijk chaotisch verloop is. Het was ongelooflijk druk. Mensen konden niet in de zaal. Uh, we hebben de foyer van de kroch, daar hebben we ook stoelen neergezet. Het scherm. Het grote scherm laten zakken. En uh, integraal kon men daar ook uh, meekijken. Het was een echte horecaavond. En uh, het was heel jammer dat uh, de geluidsinstallatie gewoon niet voldeed. Er werd gewoon echt heel veel geluid viel de weg. En uh, daar hebben we heel veel van geleerd. Want uh, we hebben nu ook, uh, gaan nu ook headsets aanschaffen. Nu. Dat je dus gewoon kunt praten zonder microfoon in je handen. Want het blijkt gewoon dat, dat het gewoon heel moeilijk is. Omdat je toch iets aan wil wijzen en wegdraait met je hoofd. En dan valt het geluid weg. Zeker ja, als je ja, met z'n tweeën, dus tweeën presenteert. Ben, ja. Dus dat was heel erg jammer. Eh, maar ja, er zijn mensen eh, die het een, een slechte avond vonden. Dat mag. Maar er waren ook heel veel mensen die het een ontzettend leuke avond gevonden. En we hebben daar op die avond op de 10, 12 nieuwe leden gehaald. Ja, ik zag een aantal mensen uh, voortijdig afhaken ja, en weggaan. Dat was ja. een beetje gemopper, uh, ja. inderdaad over geluid. Ja, ja. En, uh, geluid ja. en presentatie. En... Maar daar leer je van en uh, dat is ook helemaal niet erg. we uh, worden nee. we alleen maar beter van. Maar ja, nogmaals, er zijn heel veel mensen die een ontzettend leuke avond hebben gehad. En die ook zeiden van ja, ik ben al jaren lid van het genootschap. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik kom kijken. Maar de volgende keer kom ik weer. ja, ja maar dat Het is uh, natuurlijk over iets wat de meesten meegemaakt hebben. Ja, klopt. In het ver verleden ja. misschien, ja. Ja. maar... Ja. Nou, en weet je wat ook het probleem was? Dat de deur stond natuurlijk open, de zaalde. Dus mensen waren geneigd, en dat hebben ze ook gedaan, om even een biertje tussendoor te gaan halen. Ja. Dus dat, daar kwam al wat onrust in die zaal. Maar die kwamen dan wel weer terug zitten. Ja, maar er zijn inderdaad wel mensen weggegaan, dat klopt. Ja. Ja. Dus. Toch uh, aan het eind van de avond bleek het inderdaad weer een horeca-avond te zijn. Want het was weer redelijk gezellig. Als ja, ik geloof, uh, onze penningmeester was in ieder geval ons. Die was, die was, was heel blij. tevreden. Die was heel blij. En ik denk dat Theo ook wel een leuke avond heeft gehad. Als ik het zo bekeek. Ja, dat, het leuke van Theo is dat hij toch weer altijd gezellig geschaalde uh, bitterballen komt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zonder meer. En dat blijft nog lang ja. rustig in de krocht. Ja, dat denk het wel, ja. ja. Maar goed, de, de nieuwe genootschapavond is alweer gepland. Voor volgend jaar. Die Wanneer? Staat uh, 1 april. Dat is een grap. Nee, dat is geen grap. Iedereen nee, dat de nee, krocht, nee. geen voorstelling. Ge ja, nee, nee. Die nee, nee, nee, nee, dat, is, nee dat, is echt, dat is echt geen grap. Dan nee. mag je wel duidelijk communiceren. Ja, dat, doen we, ook, dat doen we ook. En dat, uh, dat komt ook omdat ik speel in het voorjaar als het goed is weer een toneelstuk met Hildering. En die uh, uh, uh, voeren ook altijd de uitvoering in, in april. En dan zit je altijd met een generale repetitie en met decor bouwen. Dus ja, we moesten daarin schipperen. Dus het is 1 april geworden. Theo heeft natuurlijk ook zijn agenda. En uh, ja, we gaan er een hele mooie avond van maken. Het is, uh, uh, met zoveel Zandvoortse verenigingen is het, is het slim. Want uh, in het verleden is gebeurde gebeurd dat twee uh, verenigingen op één avond iets, uh, iets, iets doen. Ja. En zoals goed gebruikelijk is iedereen sponsor van ongeveer iedere vereniging. Dus iedereen wil overal naartoe. <GES> ja, klopt. Dus ja, ja, ja, ja. Jullie ja. zoeken wel de combinatie met andere verenigingen op. voor jongens, dit is onze agenda. O ja, nou ja, in ieder geval natuurlijk met Hildering. Omdat ik daar zelf natuurlijk het dichtst bij sta. Ja. Maar uh, dat geldt ook voor de Wurf. Want die spelen in maart. Dus dan doen we ook geen genootschapsavond in maart. Nee. Nee. Want dat werkt niet. En, uh, en zo, ja, zo probeer ik met mijn bestuur het in ieder geval uh, te doen. Dus zonder haat en neid met andere verenigingen. Ja. Het kwam allemaal samen gebeuren. Wij moeten gezien de trekking van de loterij. Mag ik wel zeggen wat, wat gemaakt moet worden? Een klein beetje afronden. Mag ik, mag, mag, ik, mag, ik wel, mag ik wel zeggen wat we gaan doen volgend jaar, 1 april? Jazeker. Ja. Uh, we hebben de dominee weer bereid gevonden om uh, zijn tweede boek te presenteren. Dominee Teunarts. Teunarts. En die, uh, het gaat over uh, onder, Joodse ondernemers in Zandvoort. Het Met nieuwe name, het nieuwe boek, de familie Elsbagger, die dus ja. voor de oorlog heel veel uh, mooie hotels hier neergezet heeft. Passage van het station natuurlijk, dat soort dingen. Ja. En uh, daar gaat hij over vertellen en hij kan ontzettend leuk vertellen. Dus dat, is, dat wordt lijkt een hele mij, mooie avond. Uh, lijkt mij ontzettend interessant. Ja, uh, Wat doe jij volgende week vrijdag? Volgende week vrijdagavond zit ik uh, in het museum. Dus heb jij geen rol volgende week? Ik heb geen rol, ik speel niet mee. Nee. <laughs> aan die kant wilde ik even. Ja, ja, ja. Nee, ik heb geen rol. Nee, nee. nee okay. ik ben bewust niet, omdat dit er allemaal aan stond te gaan. <laughs> ja, je kan niet eh, twee heren nee, tegelijk nee, dienen, nee. dat weet je. Paul, ontzettend bedankt voor de, de toelichting. Graag gedaan. 1 april. Geen april. grap. Geen grap. Genootschapsavond. Ik vertrouw jij hem. 2016. Nee, nee ik ook <laughs> <Ik glaubt> niet. <laughs> het is echt waar, het is echt waar. Nee, Dank je wel. <laughs> Oké. Okay. Don Partridge, Rosie Rosie. Sunshine of Rosie. Landvoort, die uh, heeft plaatsgenomen. We gaan uh, het laatste onderwerp van deze ochtend in, en dat is uh, de trekking uh, van de loterij de kerst. Of, nu de nog? Kerst, de loterij. december loterij. Dat is ja. lekker lekk lekk neutraal gekozen. Uh, ja. Mimoen van het Plein, ja. Peter Bluis. Ja. Uh, Penningmeester en tweede penningmeester. Er zitten zwaargewicht aan tafel. Ja, financiële mannen. <laughs> financiële mannen. Ja, dat, is ook moet... wel, dat is ook wel nodig. Ook, heb ik en, en dat zwaargewichten dat moet je niet letterlijk nemen, uh, Ben. Gewoon ik, figuurlijk. Ik heb het nee. oh, ja. Ja. Voordat je het zegt, wil ik je even ja. Hier ja, ja, ja. spreekt ook weer een stukje hilderingen uit. Ben je toneelspelen, dan gaat je goed op. Uh, ik, ik speel helemaal geen toneel. Ik ben nee. gewoon je, geen toneelspeler. Je bent uh, zoals je bent. Ik heb nu mijn overzetpet op en dan speel ik geen toneel. Oh, mooi. Maar als je toneel speelt, speel je toneel. Ja, ja, ik speel okay. ook bij Hildering. Er werd al geroepen: het is een beetje een Hildering zaterdag. In zaterdag, 12 december. Ja. Ja. ja, kan je onder meer mij wonderen, maar. Of dat een schone zaak is, dat is weer wat anders. Oh ja, de kaarten zijn de uit, de kaart uitgekocht, dus degene die dit hoort kan niet meer terug. Nee, daarom. Het is niet anders. Maar Goed. het is gebaseerd op personages die echt in Zandvoort bestaan hebben, begreep ik. Nou, ja. Kijk naar de overkant, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, gedeeltelijk autobiografie. <laughs> ja. uh, We, wees zo oud. <laughs> ja, onze vriend Mark. Onze vriend Mark, ja, dat ja. klopt. Wij gaan het even hebben over de decemberloterij. Een uh, aantal jaren geleden is hij een keertje niet doorgegaan. Nu uh, weer vol in bloei. Tweede. Um, wanneer Mimoen zijn de eerste loten uitgegeven? Wanneer zijn de eerste loten uitgegeven bedoel, uitgedeeld? Ja, als je ja, koopt jullie. Uh, van de week zijn we een beetje nee, begonnen. Ik geloof van dat de week ik vrijdag maandag een, een lot krijgen. Ja. Ja. En het is zo dat je bij elke aankoop in zo'n zo oh, lot, ja. een, een lot krijgt. Een lot krijgt. Doen... Die kan je dan invullen en dan, dan kan je die meteen inleveren. Doen alle ondernemers mee? Uh, niet alle ondernemers. Er zijn een aantal die dan uh, een prijs uh, te beschikking hebben gesteld. En uh, we moeten zeggen dat het dit jaar uh, best wel veel zijn. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van nou uh, even haalt. Want anders zou het te veel worden. Maar ik denk dat het volgend jaar uh, ja, massaal de, gaat de worden. De belangstelling denk ik. is inderdaad overweldigend. Mm. Kijk we hebben natuurlijk een aantal magere jaren achter mm. ons. De, de crisis. Mm. Nou ja, iedereen heeft daar wel zijn zegje mm. over gezegd. En je ziet inderdaad dat het, de retail met name... Uh, ...toch weer de goede kant op, uh, op gaat. En Zie je dat dat, dat in, in, merk je meteen in het aantal loten wat we uit de ton halen. En dat merk je dus ook aan de ondernemers die prijzen aanbieden. Het woord bedelen wil ik niet gebruiken... ...maar er worden gewoon uh, forse prijzen. Uh -huh. We hebben nu zes hoofdprijzen ter waarde van 250 euro's een beetje. Ik zal, kleine, uh, ik zal even noemen wat wij allemaal... Uh, aan hoofdprijzen hebben. Dat is een Sonos Player van Stiphout. Uh, jaarkaart voor het circuit. Door Circuit Park Zandvoort aangeboden. Een verblijf in Centerparks. Twee city bikes. Door de HEMA aangeboden. Een print van Kees Verkade. Zandvoort's Museum biedt dat aan. Een espresso machine. Aangeboden door T. Chocolate and More. Air Force Jacket door Sektime. Een tweepersoons Box Spring. Door Heintje Dekbed. Nou, dat zijn behoorlijke prijzen. En uh, het is eigenlijk zo van nu al hebben we toezeggingen van... ja, maar je bent niet bij ons geweest en wij willen ook. Het is ja. gewoon fantastisch. Dus je, moet gewoon, je, je moet nog een keer de boeren op naar degene bij wie je niet geweest bent. Ja, ja, dat nou, dat zeker. De, de prijzen van volgend jaar ligt bijna al vast. Ja. <laughs> um, de hoofdprijzen, dat is aan het eind van de ja. trekking. Jullie trekken nu elke week... 30 prijzen. 30 prijzen, dat wil uh, inderdaad al zeggen dat je ruim in de sponsoring zit. Dat doe je tot het weekend na kerst... Ja, er zijn vier trekkingen, dus elke week vindt er, dus, dit is de eerste trekking, volgende week, dus de, de, over, de, de vier ja. trekkingen zeg maar. Uh, dus 28 december is de, de, de vierde trekking. De trekking en daarna in januari vindt de, de trekking plaats van de hoofdprijzen okay. en die vinden plaats bij de ijsbaan in Zandvoort. Ja, want uh, ge gebruikelijk was dat hier eerst alles getrokken werd voor de laatste dag en dan ook nog de hoofdprijzen. En het werd dan uitgedeeld bij... Uh, ja. de, de mensen die nu uh, een prijs gewonnen hebben... Die gaan voor de hoofdprijs ook. Dat is duidelijk. Ja. Ja. Nou... Um... Ik zie inderdaad 30 prijzen. En brand los. Uh, gezien de tijd hebben jullie onder toezicht van iemand van ons... Notaris, al, uh, notaris. Uh, ...de loten al getrokken. Uh. Want het is ondoenlijk om hier met drie vuilzakken de lotjes te trekken. Uh, Peter, ik zou zeggen brand los. Ja, ik ga de eerste 15 doen. Want anders begrijp ik de stemming. <laughs> en ik moet volgende week nog optreden, bij ik. Ja. <laughs> dus ik hou het kort en snel. Een cadeaubon aangeboden van, uh, door Grand Café XL. 20 euro. Gewonnen door Anja van der Scheur. Een cadeaubon van 20 euro aangeboden door Bloem Sierkunst Bluis Gewonnen door Ron Welker Cadeaubon van een tientje Verstegen IJzerhandel MJ van Versenveld Cadeaubon van 20 euro Kaashuis Tromp Henk Mulder heeft die gewonnen Level Up heeft een prijs beschikbaar gesteld Cadeaubon van 15 euro gewonnen door Ruben Fink Een cadeaubon van 15 euro aangeboden door Blokker Cornelia Mertte. Slingeroptiek. Een cadeaubon aangeboden van 15 euro. Gewonnen door Bianca Dorsman. Een vierpersoons gourmet schotel. Aangeboden door Slagerij Horneman. Gewonnen door Jasperia Vries. Een Vigie cadeaubon van 20 euro. Door de Zandvoetsapotheek Apotheek aangeboden. Gewonnen door I. Schrader Koper. Een paar... Gratis dames of hakken ter waarde van 25 euro. Aangeboden door Shanna's Shoe Repair. Ondernemer gewonnen... van het jaar. Ondernemer van het ja, jaar, dat klopt. Ja. Ja, ja, je mag daarvoor geïnterpreteerd worden. Jazeker. Zeker. Gewonnen door Joke Welker. Een zuivelmandje, te waarde van 25 euro. Aangeboden door de Kaashoek. Gewonnen door Kirsten Hilt. Cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Appie Eigenmerk Albert Heijn. Gewonnen door mevrouw G. Rutte. Cadeaubon van 15 euro uh, aangeboden door Dovi. Kan nooit eerlijk zijn. Kan ook oh. nooit eerlijk zijn. Gewonnen <lacht> door I.M. Rijssaus. Ik laat me niet van de wijs brengen. Ik ga gewoon door. <lacht> Cadeaubon van 10 euro aangeboden door Sabon de notenboer. Gewonnen door M. Weber. En uh, dan zit mijn, uh, mijn helft zit erop. Een bonenarrangement voor zes personen. Aangeboden door Centerparks. Gewonnen door L. Peters. Generate. Nou, dat zijn dan... Uh, ja, heeft natuurlijk al een heleboel bonnetjes ingeleverd. Ja. En doet ook de redactie, maar daar gaan we verder niet nee, aan. Uh... Ze winkelt natuurlijk bij elke ondernemer. Hè. Dat is het. En, en, het is natuurlijk ook een kwestie van kans berekenen. Als je duizend bonnen inlevert, ja, dan, dan zit er kans? gewoon één bon bij bij de prijs. En waarom hebben je die van de Grebbe dan weggegooid? Ja. Ik ben die naam helemaal niet gekomen. Dames en heren, gekkigheid. Er is uh, uh, geen enkele twijfel over het trekken van de loten door uh, de OV. Door de OVZ. Maar we mogen natuurlijk wel een dolletje om maken. Minoen doet ja. de uh, laatste 15. Ja, dankjewel. Uh, eenmaal vier persoons bucket friet inclusief fles frietsaus bij snackbar Het Plein. Oh. Gewonnen door Caroline. Komt dat uit? Toeval, Caroline Mude. Uh, cadeaubon ter waarde van 10 euro van Vessem. Gewonnen door uh, Sepper Metallerkamp. Een fotolijst met oud Zandvoortse foto, Zandvoorts Museum, door Alexander Slag. Dat is de andere kant van het plaatje. Ja, ja, we hebben het eerlijk gedaan, hè. Ja, ja. Een cadeaubon ter waarde van Nee, nee, nee, euro. geen corruptie. Uh, Arie Guit door Kaira van Eijwijk. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro, Emotion Buy, door Jack Luiten. En uh, koffie-thee-chocolate cadeau van T Chocolate Amour, gewonnen door A. Drommel. Uh, cadeaubon ter waarde van 25 euro, uh, aangeboden door Bichim, gewonnen door C.J. Zandbergen. Uh, cadeaubon ter waarde van 10 euro, uh, aangeboden door fotozaak Menno Gorter. Joke Koper is de winnaar. En een gratis consult aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort, gewonnen door A. Toen. Een cadeaubon ter waarde van 10 euro, aangeboden door ABC en meer. De winnaar is Toos Rijgrok. En een kostum stomen of reinigen, aangeboden door Stomerij Beus, gewonnen door Familie Koning. Een graad in hond of kat. Aangeboden door Dierendochters Zandvoort. Gewonnen door J. Troostwijk. Hey, oh Een cadeaubon ter waarde van 10 euro. Aangeboden door Vlug Fashion. Gewonnen door Riet Slegers. Of Sleggers, pardon. Slegers. Slegers. zie ik hier staan, ja. <coughs> Een cadeaubon ter waarde van 10 euro. Mie Gewonnen door Anita van Dam. Dat waren ze. Uh, ik wil nog even zeggen dat uh, de mensen niet hardhollend naar de winkels moeten lopen. Uh, op de loten staat vermeld een telefoonnummer of een e-mailadres. Er wordt met jullie contact opgenomen. Je krijgt een, een schrijver van uh, het OVZ uh, waarmee je naar de winkel kan gaan om de prijs in te leveren. Op te halen. Of op te halen. Wat je wil. <laughs> Dat was gegeven. ook uh, uh, de vraag, maar je hebt het helemaal verduidelijk. Mensen die wat winnen, die, daar wordt contact mee opgenomen en dan komt het goed. Mensen die nu wat gewonnen hebben, die loten gaan weer in Terecht. de grote uh, ton. Um, hoeveel zak heb je nu al? Uh, we, hebben er, uh, nou, we hebben ze niet geteld. Dat is dagwerk. Dat is, dagwerk. Ja. Dat is niet het, te doen. Het wordt steeds meer en meer. Het wordt al ja. meer. Jullie, we praten niet meer in het aantal loten, we praten in het aantal zakken. Ja, ja, nee, ja. ja, nou we nee, hadden nu twee twee vorig jaar hadden we echt stukken stuk of vijf tassen vol en die ja, kon ik is, amper optillen. Het is nu, uh, Want, uh, het is, ben je pas de eerste week bij. Ja, daarom ja, dus ja, de ja, de we de nog gaan leven en, ja. en, uh, de we gaan leven. We, we, ja, we zien nu al dat er gewoon meer loot is ingeleverd ja, ja. dan het jaar daarvoor. Nee. Um, je zei net dat een aantal ondernemers niet meededen. Nou, je hebt toch ongeveer heel zandwoord voorbij horen komen. Dus die paar die niet meedoen, die moeten nu al meegaan Je hebt dertig ondernemers voorbij zien komen en we hebben er meer. Komen diezelfde volgende week terug? Of heb je nog meer ondernemers? Ik hoop niet dat deze loterij aan zijn succes ten onder gaat. Want ik moet er toch niet aan denken dat we een avondvullend programma hebben. Om hier alle alle prijzen uit te rijken. Misschien dat CFM nog ergens een stil uurtje over hebt En dat je die kan invullen. In het middernachtelijke uur of niet. Goed. Heren, ontzettend bedankt voor de loten. Volgende week komen jullie weer terug. Uh, vier keer. Ja, ja. En de hoofdprijzen worden getrokken bij, bij de ijsbaan. Bij de ijsbaan. Ja. Dus dan moet iedereen naar de ijsbaan. Ja. De, de, de, en bij de radio luisteren natuurlijk. Okay, he, want ja, goed. ook er is een live reporter natuurlijk. Ja, dat is het goed. Ah, Zij is ook vertegenwoordigd. Zeker. Heren bedankt. Graag nou, gedaan. Bedankt. Goed. Wij, ja uh, Ben, we gaan, hebben uh, nog een ontzettende agenda. Ja, we hebben de, de, de weekvlijting he, met de agenda. Uh, zal ik maar vast uh, ja. beginnen daarmee? Doe het maar zelf. Oh. Ja, dat kan. Uh, en uh, daarvoor uh, gaan we naar uh, het Zandvoetsmuseum. Waar tot het einde van deze maand, de 31ste... in ieder geval nog die Anne Frank uh, tentoonstelling is... die daar uh, al maandenlang draait. Uh, het onlangs gestarte wintertheater in het Zandvoetsmuseum... is er ook nog tot en met de 31ste... Dan hebben we het even voorlopig in het museum gehad. Behalve natuurlijk de open podiumzaken, maar daar komt Noortje nog over terug. Uh, tot en met uh, vandaag uh, zijn het de Spaanse tapasweken bij Café Koper. Ja, uh, als je daar nog heen wil, bel dan even, want uh, reserveren is gewenst. En het is natuurlijk heel erg uh, lullig als je uh, daar staat en de deur is dicht. Ik heb er nog één voor morgen. Die is ingezonden. En dat is een bierproeverij bij Café Het Wapen. Oké. Okay. In de namiddag. Daar kan je gewoon naar binnen lopen. En dan kan je vijf uh, speciaal bieren proeven. Goed. Dan in dezelfde café kopen waar de tapas eindigen. Ja. Is het weer pubquiz. Oh ja. Op 11 december om 9 uur. Goed. Op, euh, nou zoals we net al besproken hebben, Wim Hildering, 11 en 12 december, euh, uitvoering. dan kun je die donderdag, de tiende moet dat dan zijn, kun je nog bij de generale repetitie komen ja, kijken. Ja, kwart voor acht binnen, acht uur praatje, een kwart over acht begint de try-out en je mag daar naartoe, als je geen kaartje hebt. 12 december is de kerstver aan zee op het Raadhuisplein van drie uur smiddags tot negen uur s avonds. En dan hebben we natuurlijk waar uh, we net over gepraat hebben. Winter uh, ijspret, oftewel de ijsbaan op het raadhuisplein. Die de 12e open gaat volgende week. En tot en met de 3 januari zal duren. Uh, de kaartjes uh, kan je daar kopen, 5 euro. En de ja, schaatsen zijn ja. alles is erbij. Dus ja. ga lekker schaatsen. 13 december, jazz in Zandvoort met Simon Richter in Theater de Krocht. De goed. zaal is open om uh, half drie en de entree 15 euro. Ben, dan wou ik uh, eigenlijk eindigen, want de rest van de agenda kan volgende week ook wel. Ja, de, de, de agenda gaat al lekker door, hè, tot 20. december. Ja, ja, nou maar goed, volgende ja. week hebben we weer een uitzending en dan pakken we dat uh, op. Maar in ieder geval alvast een aankondiging voor de sprookjeswandeling. Ja. Die om vier uur begint op het Kerkplein voor de jeugd. Uh, en dat is altijd een hele gebeurtenis. Altijd leuk, er lopen uh, tientallen figuren rond. en uh, kinderen kunnen daar hun, uh, hun, hun handtekeningetje vragen. en dat eindigt ja. dan weer met een samenkomst. Oké, okay, wij uh, gaan Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid. Casper Geurenson voor de regie en de techniek. De redactie in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte. De koffie werd door Gert van Kuik uh, geschonken. En de presentatie was in handen van Ben Zonneveld en Don de Grebber. En wij zeggen, dag, dag hoor. hoor. En we gaan eruit met Electric Light Orchestra Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky.